Dit is Goldse Kringen, het programma waar je de radio voor aanzet. Goldse Kringen is een redactie, staat onder redactie. Van Elf van Kemenade, Lucie Roodboer, Leonard Joosten, Bernard Robben en Ben Lonen De techniek is in handen van Stefan Eikenaar. En we hebben twee gasten. ...namelijk Kees Troost, oud-gemeentesecretaris van de gemeente Goorle... ...en Koen Adriaans, nieuwe locatiemanager van Lijststromen... Uh, ...met als uh, vestigingsplaats Goorle of verantwoordelijkheidsgebied of hoe ik het ook moet zeggen. Met uh, Kees Troost gaan we praten over, was het een ingezonden brief... Een gastopinie. Gastopinie in het Brabants Dagblad. Ja, dat is wat, wat duurder. hè? Klinkt beter, Gast, vind ik Gastopinie, Brabants Dagblad, waarin je, geloof ik, voor de onafhankelijkheid van goerlenpleiten. Nou, <tie> oh, wat ben jij gemeen, Ben. Och, ik heb het weer mis. Ik waarin dacht dat het je... juist ging over... Dat we alsnog naar Tilburg moeten en niet naar Balen, enzovoort enzovoort enzovoort. Ik ja. verwacht een heleboel prangende vragen. Daar gaan we je over aan de tand voeden natuurlijk. Koen Adriaans is locatiemanager Lijstroom Goorle. Hij heeft net een prachtig project afgeleverd, de Frankische driehoek. Is ook in het nieuws gekomen, daar willen we ook graag wat over napraten. Nou, maar eerst, zoals altijd, uh, eventjes los daarvan van onze twee onderwerpen. Wat was er nog meer in het nieuws? En Els, zou jij willen beginnen? Nou, ik uh, vraag aan jullie: weten jullie wat een Eende Koning is? Nee, denk ik. Hè? Nee, nee, nee. Nou, het sint joris schilder heeft nu, vrede week zijn laatste dag gehad van het schieten buiten. En dat uh, vieren ze officieel met het schieten en dan 16 schutters die strijden dan om de titel Eende Koning. En het was heel spannend dit jaar, want een John Dorema... Hans Dore, van Doormalen ik ken een John Doormalen daarom ben ik even in de war... Hans van Doormalen die won het verleden jaar... en als hij nu weer won, dan werd hij de Keizer. Dus er stond heel wat op het spel. Maar, kijk... Vrouwen kunnen toch ook nog wel wat, want wie won de wedstrijd? Vera de Brouwer. Dus Hans werd geen keizer. Leuk hè, ik had er nog nooit van gehoord. Die wel van kooi, maar niet van eendekeizer. Nee, en van een <laughs> koning ook niet. Nee, ik ook niet, absoluut. Nou, dat vond ik wel leuk. En ik wil nog even reclame maken voor het concert van de harmonie, de koninklijke harmonie, op 17 november... ...waarin ze Pia Dauwens optreedt. Dus dat wordt zeker een mooi concert... ...waar vele mensen van zullen genieten. Kaartjes kun je nu ook krijgen bij uh, GBG. Hier natuurlijk ook aan. Dus ik zou zeggen goren naar het tijg... ...en naar het concert van de Koninklijke Harmonie... ...of hoeven niet goren naar het te zijn natuurlijk. 31 oktober is er weer een publiek debat... Daar komt Peer Bedo praten over allerlei architectenzaken. En wat ik toch ook nog wel eens even wil zeggen, dat zal wel niet mogen, maar ik doe het toch. De wereldwinkel is 35 jaar, in zijn 35-jarig bestaan. En die hebben op het moment verkopen ze heel veel zaken. Want dat is ook wel een beetje in de mode, dus logisch. Spirituele producten uit Azië. Boeddha's, maar ook, en dat kopen toch best veel mensen... ...wierook, oliebranders, enzovoort, enzovoort. En omdat de Wereldwinkel wel heel veel klanten nodig heeft... ...om het goed te draaien, wil ik dat toch nog eens even aanprijzen. Heb je daar een pas om... voor nodig? Zeg je? Heb je daar een pas voor nodig? Nee, je kunt zo naar de Wereldwinkel op de Tilburgseweg. is een leuke, gezellige winkel. En daar kun je naartoe. En Galerie Leeuwenhoef op de Abkoverseweg 25... Ja, wist ik, die ken ik helemaal niet. Jij bent een galerie op de weg Nou, daar zijn exposities van een mevrouw Toos Holstein. 2 november is dat uh, van 5 tot 9. En ook de 9 november en 2, 3 en 4 november van 1 tot 5. Een galerie, de Leeuwenhoeven, op, ken jij die? De Leeuwenhoeven, jawel, er is, ja, het is het iets van Leeuwen, Leeuwenhoeven weg. is een boerderij. Die o, is, is toch sowieso uh, uh, grondig gerenoveerd. Ja, ja, maar daar is een galerie. Ja. Dat is de Willem II Hoeven van ja. vroeger. Ja, ja. Dat is maar wist je dat II. daar een galerie was? Nee, dat wist ik wel niet. Nou kijk, daar heb ik jullie toch weer even veel wijs gemaakt. Dat jullie dus leuk naar die galerie kunnen gaan als je daar zin in hebt. Dat waren mijn nieuw... Ja, dan, daar hebben we het al over gehad. Hè? Over het immaterieel erfgoed van Goorlen. Met uh, mevrouw Mes. Maar er ligt nu wel een heel... Uh, hoe heet het? Besluit van de gemeenteraad. Dat uh, Goorlen zich daar... Uh, in ieder geval een jaar... De taak op zich neemt... Om, gem om gemeenschappen te stimuleren, stimuleren... Het immateriële erfgoed van Goorlen... In hand te houden. En daarvoor... ...bijvoorbeeld gaan ze proberen om het Drie Koningen zingen op hun lijstje te krijgen... ...en allerlei andere dingen. Maar daar hebben we het alles over gehad, maar ik wil dat nog wel even memoreren... ...dat de gemeente dus heel actief bezig is met het immateriële erfgoed. Mm -hmm. Goed, Els. Nou, uh, onze gasten doen ook mee. Koen, iets in het nieuws wat, wat jou heeft uh, geraakt... Um. Ik heb uh, met veel belangstelling het stuk van meneer Troost uh, gelezen. Mm -hmm. um, in het verlengde daarvan, uh, of iets wat daar voor mij gevoel toch wel aan raakt... is uh, het nieuws over de super, supermarkt die er komt. Ja. Um, dat ligt natuurlijk eigenlijk in een andere gemeente. Mm -hmm. Je uh, bedoelt die supermarkt op Stappegoor? Inderdaad, mm -hmm. inderdaad. Um, maar die, die heeft natuurlijk wel een enorme invloed op, uh, op de omliggende um, winkelcentra als die er inderdaad in die omvang komt... en alles wat daar gepland staat. Dus dit dat besluit is genomen, hè? Het dat er besluit er nou is, dat is dat het inderdaad het genomen, ja. Ja. ja. ja, maar ze zijn toch nog weer bezig... de winkeliers en weet ik wat... om een of ander opstand te creëren, geloof ik, of niet? Altijd. <lacht> Altijd. Maar wat denk je met je maar, vooruitziende blik? Gaat het door of niet? Nou, ik denk dat het economisch perspectief... van dit moment... nou niet zodanig is om grootschalig te investeren. Dus ik vraag me af... Of de, of de, schipen, de gedachte misschien wel geland is, maar of het tot feitelijke uitvoering komt, ik ben zeer benieuwd. Het gaat natuurlijk overal slecht. De koopkracht neemt af. De detailhandelsbestedingen worden minder. Ik ben, ik ben zeer benieuwd. Ik ben zeer benieuwd. Bestuurlijk actief in, in Tilburg op een of andere manier? Nee, toen ik nadat ik gemeentesecretaris af was in Goorlogen, want maar even zo uit te drukken, heb ik de, heb ik de keus gemaakt me niet meer te, te bemoeien. Uh, ...met overheden en verenigingen en dat soort zaken. Ik, als gemeentesecretaris heb ik eigenlijk uh, bijna 25 jaar een bestuurlijke functie gehad. Ja. Je weet te veel waar alle knoppen zitten, waaraan je draaien moet. Ja. En ik had daar gewoon geen zin meer in. Nee. En uh, uh, politiek uh, wel in de VVD uh, nee. ook niet? Nee, ik, heb nooit, ik, heb, ik ben vroeger wel uh, actief geweest binnen de VVD... ...maar meer in de abstractheid van het schrijven van uh, programma's. Dan met de bedoeling, zoals veel bestuurders dat wel doen... ...politiek carrière te maken... Dat heb ik nooit nagestreefd. Ik heb altijd gekozen voor mijn gezin. En uh, dat is maar goed ook dat ik dat ja, gedaan heb. Dus als we het dadelijk hebben over jouw bijdrage. Uh, in de rubriek gastopinie. dan, dan moeten we weten dat je zonder enige band of binding. Met, met, met politiek of bestuur spreekt. Ja, ik ben altijd een vrijdenker geweest. Degene die mij politiek. Uh, vanuit de politiek nog kennen in Goorlen. Die weten wel dat vanuit bepaalde partijen wel eens keer getracht is mij zelfs het zwijgen op te leggen vanwege het feit dat ik gewoon heel onafhankelijk dacht over alles en nog wat. En ik ben ervan overtuigd, Ben, dat in de loop van ons gesprek straks het feit dat ik altijd een vrijdenker ben geweest, wat dat betreft niet gehinderd door de politiek of de politiek denken, dat komt straks toch wel eens keer even dat aan de orde. Dat zal wel aan de orde komen. Maar Je... wij hebben ja. wel... Jou in de reden gevallen. Ja, Want het... hij begint iets te vertellen over de buurt super. De buurt super. Of buurt super, de mega super. Ja, Vertel maar eens verder. Nou, wat wij natuurlijk vanuit ons, uh, vanuit ons werkgebied uh, merken. is dat, dat mensen graag hun voorzieningen in de wijk hebben. Um, en dat ze, dat ze enerzijds graag hun grote boodschappen doen op een plek waar alles te vinden is. maar het toch ook altijd wel heel prettig vinden als ze ook lokaal. bij, bij ze in de buurt waar ze wonen. Uh, al hun voorzieningen misschien op een iets kleiner niveau aantreffen. Um, dat, is, dat is ook altijd een heel lastige, ja, ik zou bijna zeggen, tweestrijd. Want enerzijds willen ze alles bij die grote supermarkt kunnen halen waar de prijzen laag zijn. Anderzijds willen ze ook dat er een, ja, toch, toch in de buurt ook nog die laatste boodschappen te halen zijn. Um, ik vraag me af hoe het effect van zo'n super super zal zijn. Um, op, op vooral die kleinere, die kleinere winkelvoorzieningen. Je ziet dat dat um, dan vaak uh, kapot gaat, doodbloeit. Um, ...verdwijnt uit een wijk... Ja. ...en dat dan de bewoners erachter komen... ...dat dat eigenlijk, uh, eigenlijk zonde is... Dat ...en dat de ze de dat niet meer zo gestreven stom, hebben. He? Dat ze pas uh, als het te laat is erachter komen... He? ...dat kunnen ze toch van tevoren ook bedenken. Ja, dat zou je zeggen. En toch gebeurt dat niet. Maar handelen ja. er niet naar. Ja, handelen ja. Er niet naar. Wat, is, wat komt er allemaal in die super, super eigenlijk? Weet je dat precies? Ja, behalve dan waarschijnlijk de grote Albert Heijn of zoiets. Als, ja, is. als ik het goed begrepen heb, zijn ze nog aan het kijken wat ze daaromheen aan voorzieningen allemaal kunnen trekken. Maar dan komt denk ik uh, in beeld wat meneer Troosten net zegt. Um, wellicht dat daar uh, uh, op dit moment weinig partijen in geïnteresseerd zijn om zich daar te vestigen omdat dat een, een grote gok is in dit uh, economische klimaat. Ja, ik heb ook begrepen uit, uit de krant, uh, het is omgekeerd. Eerst zal die, die enorme Albert Heijner moeten komen voordat de anderen gaan wagen eraan te beginnen. Exact. Maar die grote Albert Heijn zal zich misschien niet wagen als hij denkt dat er geen een ander komt. Want er zijn toch grote Albert Heijner genoeg? Ja, ja, ja, ja. ja. Goed, nou uh, ja, dat is jouw bijdrage, uh, het, het heeft sa hangt samen met het volgende, misschien al, uh, Kees. Iets los van het onderwerp, iets anders uh, wat, wat jou is opgevallen in het nieuws? Nou ja, kijk, je begrijpt dat ik vandaag natuurlijk gekluisterd zat aan de ja, radio en aan mijn, aan mijn laptop met het nieuwe kabinet en het regeerakkoord wat er uh, gekomen is. Ik was zelf al uh, groot voorstander van de komst van dit kabinet, omdat er gewoon hard ingegrepen moet worden in het land... Om het gezond te houden. Aan de andere kant vind ik ook dat, uh, dat je wel sociaal moet zijn. En ik vind het heel goed dat in deze combinatie. Dat enerzijds men uh, het uiterste bezig doet het land financieel gezond te maken. Aan de andere kant begrip heeft voor de onderkant van de samenleving en daarvoor opkomt. Ja. En dat klinkt misschien een vreemd uit de mond van een VVD'er. Maar er zijn er goede ook. Er ik zijn ook VVDers die sociaal zijn. Dus. Ja, ik ben absoluut sociaal. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik hoorde net Joost Eertmans in zijn programma. Ik weet niet of jullie dan wel eens horen van half zeven tot zeven uur. Maar ja, ik kan niet. Ik ben geen liefhebber van Joost Eertmans, want ik zo'n fella. Ja, ja. Maar die zei dat ja. was ik stom verbaasd dat de Partij van de Arbeid verreweg de winnaar was als ze uit het vuur gesleept hadden in deze coalitie. Ja, dat soort denken is mij totaal vreemd. Want dat is de ondergang van, van het totaal meteen weer. Zo moet je niet denken. Dat is een stok zeker? Ja, dat moet je niet doen. Je moet er gewoon vanuit gaan dat de partijen elkaar gevonden hebben. Ze hebben allemaal eh, wat, wat, wat, wat moeten inleveren. Ze hebben allemaal wat gekregen. Je kan het allemaal gaan belichten en overbelichten. En de pers heeft daar ook een Oneigenlijke rol of een eigenlijke rol in. Ik vind het een evenwichtig bestuursakkoord is. Uh, beide partijen hebben wat uh, gelaten, veel moeten laten. Beide hebben uh, veel gewonnen. En de pers gaat af en toe op een verkeerde manier met, uh, met de koppen aan de haal met de materie. Dat vind ik heel jammer. Maar ik ben blij dat, uh, dat uh, dit land gezond uh, wordt. Maar uh, ook nadrukken met de sociale blik. Dat uh, spreekt mij zeer aan. Ja, kortom, goed. ik heb er ja. een om uh, half okay. vijftig eerder kort gedownload. Ja, en, uh, je, maar je hebt nog niet helemaal kunnen lezen waarschijnlijk. Nou? Nou? nou, ik heb zelfs de pagina's 41 en 47 bij me, Ben. Nou, Dat de gemeentes 100.000 inwoners moeten hebben. Juist. <laughs> ben, wat ja. is jouw nieuws? Uh, nou, eens even kijken um, uit mijn hoofd. Uh, ik heb geen knipsels bij me, maar... Uh, uh, Afgelopen donderdag is er een bijeenkomst geweest van, van uh, de parochie, parochie de Goede Herder. Dat is een beetje alles wat uh, bezuiden de spoorlijn is. Uh, nou, daar is uh, verteld uh, door uh, de woordvoerder van, van Bisschop Hurkmans dat, dat uh, de Heikense Kerk en de Goerlisse Sint-Jan, dat dat uh, eigenlijk op termijn de enige locaties uh, zullen zijn waar... waar uh, Waar, waar het geloof. Merkwaardige formulering, maar zo, zo las ik het uit het artikel gegroepeerd zal zijn. De andere kerken. En daar, daar zijn heel wat imposante kerken bij, onder andere de Heuvelse kerk. Ja, die zullen op termijn niet meer nodig zijn. Uh, ja, dat is toch. Uh, dat gaat zijn ze toch dat wel. De God godsnaam met de Heuvelse kerk Ja, ze hebben het over dat ze, dat ze voor een deel zien ze dat, dat die open kan blijven, maar voor een groot deel. Uh, ja... Moeten ze daar iets anders mee doen? Maar, is, maar ze uh, weten niet wat? Nee, ze weten niet wat. Nee. Dus alleen de Jan en de heikers. Jan en de En alles wat er tussenin ligt? Ja, ja, zou overbodig nou, zijn. Heavy. Nou, heavy, hè? Dat is ook heavy. Um, nou, ik wou het hier even bij laten... ...want, want we hebben een paar uh, grote onderwerpen. Ik vraag me af... ...ja, ik had uh, die brief nog niet kunnen lezen... Uh, ...waarschijnlijk heel veel mensen niet... ...of het zinnig is om hem even te lezen. Wat denk jij, Els... Dat weet ik niet. Uh, Kees, als we hem even lezen. Welke brief? Dat, ja, die brief van jou. Ik dus, dat Goorlijk, woorden. kijk ja, vooruit. Ja, de, de dat andere is wel belangrijk. Ja. Dus maar een stuk. Een stuk om, om erin te komen in, het, uh, uh, in. in de sfeer van die brief. Maar misschien kan Kees is dat leuker, ja, als hij zelf lezen. vertelt wat erin staat. Ja, kort samengevat. Ja, in in eerste plaats is de ja. gastopinie. En de gastopinie in Brabant's Dagblad wordt uh, bepaald vanuit de redactie tot een aantal maximum woorden. Dat was 800. 800 woorden hier. En het stuk wat ik uh, had geschreven dat bevatte 1400 woorden. Och, ja. En juist datgene wat weg kon vallen uh, voor de gastopinie is wel belangrijk eigenlijk even te vertellen als perspectief. In 1996 hebben wij allemaal gestreden... voor de onafhankelijkheid van Koor. Ja, ja. Els van Kemena in het koor voorop. De Oosterwijk zingende. Weet je nog Els? Ja, een boze, ja, de boze geweldig. gemeenteraad van dat Geweldig. Dat, uh, erg, ja. dat was onder de omstandigheden van dat moment... natuurlijk heel begrijpelijk... Het politieke toneel in die tijd was zo dat de PvdA voorstander was van versterking van de grote steden. De PvdA, Elza, Partij, die wilde Gohlen met Tilburg hebben. De VVD, die maximaal vertegenwoordigd ah, was... de lokale partij van de VVD. Nee, dat is zelfmoord. Maar de, de VVD was sterk vertegenwoordigd in de randgemeente. En de VVD wilde dus niet dat Gohlen naar Tilburg ging. Zo simpel was het. Ja, zo simpel. En zo kom. simpel is het ook uitgekomen. Dat neemt niet weg dat ook in die tijd al er veel pleitbezorgers waren voor de gemeente. vanwege de toenemende taken bij gemeenten. van 40.000 inwoners, waaronder ook ondergetekende. Ik heb een keer een inleiding gehouden op een ICT-congres. in begin 1996, waarin ik ervoor pleitte. om een minimum aantal inwoners te hebben in die tijd van 40.000 inwoners. Ja. En ik ben trouw gebleven aan dat geloof... dat ik vind dat de gemeenschap er recht op heeft... Dat, dat, dat de inwoners er recht op hebben... dat taken waar de gemeente voor staat... die hoe langer hoe complexer worden... en ingrijpender worden in de samenleving... dat die gedaan worden door een organisatie... die voldoende krachtig is... qua kennis en kunde en aantallen. Mm -hmm. ja. En dat kan niet meer met de gemeente... met de grootte van Goren. Anonu nu. Kon toen eigenlijk ook al niet meer... maar nu al helemaal niet meer... En dus ga je denken aan schaalvergroting. En eh, ik vind dat BNW met hun voorstel... waarin ze willen gaan samenwerken met Barlen, Nassau, whatever... dat dat werkelijk de verkeerde kant op is. Wij zijn als gorelen, dat was toen al zo... Heel, helemaal georiënteerd geweest op Tilburg. Met alles. Enorme verwevenheden tussen Goorle en Tilburg. Bestuurlijk, persoonlijk, et cetera. Veel Goorlenaren hadden een baan in Tilburg. Els was directeur van het maatschappelijk werk. Om bijvoorbeeld te noemen in Tilburg. En zo kan ik nog veel meer Goorlenaren ja, noemen. Die heel belangrijk ja. waren. Goor, Tilburg is nu eenmaal onze natuurlijke bondgenoot. Goorlen heeft zich in 1996 nooit afgezet tegen Tilburg. Nee. Met de herendeling. Nooit. Wij hebben nooit één negatief woord over Tilburg gesproken. Gerrit Broks. Wel over ons, want hij kon niet tegen zijn verlies. Ja. Maar nou, dat was ja. niet inhoudelijk gemotiveerd. Maar nou, Goorle zei ook, dat was denk ik een van de argumenten. Tilburg heeft niks aan ons. Nee, dat klopt ook. Maar ja, dat is Til niet afval, hè? Dat nee, slim nee. nee, nee, nee dat, ja. dat, dat, dat, was, dat was helemaal niet, niet nee. tegen Tilburg. Nee. nee, kijk, er waren nou. in de tijd twee mensen die het proces leiden vanuit Goorle. Dat was Peter van den Baart, burgemeester en, en ondergetekende. Uh, die nadrukkelijk ook uh, veel contacten hadden in Den Bosch en in Den Haag met de politiek. En ik denk dat wij uh, een hele goede strategie hebben uitgestippeld in de tijd... door ons niet te verzetten tegen Tilburg. Nog terug, We knuffelden ze bijna dood en Tilburg deed het omgekeerde. En daarbij uh, was Gerrit Brok zo onbehoorlijk dat hij bestuurders persoonlijk ging aanvallen... dat ze vonden dat Gohle onafhankelijk moest blijven. Ja, deden, ja, ja. Toen was het verkocht. Op dat moment dat Gerrit Brok zo persoonlijk werd. Terwijl er inhoudelijk gezien... best wel argumenten voor waren... om aan een verdergaande schaalvergroting te doen. Oh ja, denk je dat we te danken hebben aan het feit... dat, dat Gerrit Brok zo een beetje onbeleefd was? mede. Want dat zijn Brokst. toch geen zakelijke argumenten heb, meer dan? Ja, maar als je mij gaat vertellen dat in de politiek zakelijke argumenten altijd de boventoon voeren, dan mag ik verwijzen naar het kabinet van Bos en Balkenende, wat gevallen is over persoonlijke toestanden en niet over inhoudelijke toestanden. Als nee, je, maar goed, en als je even, dit ja. kabinet nee. neemt, daar is de gunfactor heel belangrijk tussen Samson en tussen mm -hmm. Rutte. En zo zit het leven in elkaar. Ja, ja. Maar We zijn eigenlijk al aan het argumenteren en het redeneren, ja. maar dat argument van destijds, Goorl, Tilburg heeft eigenlijk niks aan Goorlen. Ja, Is dat niet nog steeds hetzelfde? Nee, nee niet vanuit Goorlen bezien. Dat was van Goorlen wel een heel tactisch en slim argument. Maar het was niet het enige. Ik bedoel, een mede-argument wat Goorlen natuurlijk niet te bedden bracht... ...was van ja, eigenlijk zijn wij te klein... ...om inhoudelijk gezien onze taken te kunnen uitvoeren... ...met het ambelijke apparaat op voldoende niveau... ...ook als mensen bij vakantie zijn, als ze ziek zijn, als ze vacatures zijn. Wij hoefden dat argument niet te gaan gebruiken... Anonu, waarin je gewoon ziet dat Goorle zoekende is, en alle gemeenten in de regio zoekende zijn, buiten Tilburg, naar elkaar toe te gaan en met elkaar samen te werken, als een vlucht naar voren, om daarmee herindeling te voorkomen, laten we eerlijk zijn, want zo, zo simpel is het. Ja, Dat is een zwakte bot. Ja. En als je dan naar Goorle gaat kijken naar Balen-Nassau, Balen-Nassau heeft ons niks te bieden als Goorle. Balen-Nassau is zeer geïnteresseerd in Goorle, om in Goorle vanuit het deskundig apparaat, wat we nog steeds hebben, te halen. ...ambtenaren te lenen vanuit Gool om daar orde op zaken te stellen. Maar dat is toch geen positief argument om samenwerking aan te gaan? Nou, je zou kunnen zeggen dat dit dus het argument van, van de groene gemeente ...en misschien moet je, moet je zeggen de, de grensgemeentes. Want uh, ja, tussen, tussen, uh, Breda, tussen Breda en Eindhoven heb je een aantal grensgemeentes... Die, ...die samen wel 100.000 inwoners hebben... Well, well, well, well. Well, ja, natuurlijk wel, die, die, moet je, die moet je bij elkaar kunnen, kunnen optellen. En, ja, ja. Uh, Dan neem jij de grens van Eindhoven tot, uh, tot Breda. Dat ja. ja, ja, ja. Wat een leuke gemeente. Nee, ja, maar goed, maar, de ja, ja, ja. grensgemeente. Daar wat, uh, Tilburg, op, Tilburg kan, toch, kan toch niet aan de grens liggen, dat, dat is toch nooit geweest. Dat is toch ook een, een monstrum en, en een stad die, die, die doet toch niks voor, voor, voor uh, de grens, voor die streek die daar ligt. Daar, daar kunnen de, de, de gemeentes uh, die, die daar allemaal aan de grens liggen, die kunnen daar wel op toezien dat dat uh, nee, fatsoenlijk nee, nee, nee, nee. in orde blijft. Ja, dat argument ging misschien twintig jaar geleden nog op, maar vandaag de dag niet meer. Uh, door de nieuwe wet ordening is de greep van de provincie op, op het ruimtelijke ordeningsgebeuren, ook op het platteland, veel groter geworden. De provincie bepaalt waar stallen mogen komen, waar megastallen mogen komen, waar ja. een ecologische hoofdstructuur is, et cetera. Daar gaat een gemeente zo wat niet meer over. Daar gaat de provincie over. Het instrumentarium in de Kordering is wat er ver aangescherpt om te zorgen dat dat soort belangrijke gebieden gehandhaafd kunnen worden. Nog stugger, het is voor Tilburg zelfs een, een argument pro om binnen de eigen grenzen hele prachtige natuurgebieden te hebben. Want dat is ook een verkoopargument voor de vestiging van bedrijven. Voor het aantrekken van management. Kijk eens wat een geweldige gemeente wij zijn. Wij hebben rechte heiden binnen ons gebied liggen. Ja, maar ze hebben nou al Udenhout. Hè? Met de Drunense Duinen. Ja, maar dat is <laughs> ja, toch, toch maar een klein gedeelte. En dat is tot aan de Drunense Duinen aan toe. Hè? En dat, eh, nee, dat, je moet niet bang zijn voor hè? Ik kom zelf uit Tessel af. Dat ja. weten jullie. En eh, op Tessel heb je een, een zevental dorpen. En degene die wel eens keer op Tesla zijn geweest. En Tesla een beetje kennen. Weten dat die zeven dorpen allemaal hun eigen karakter hebben. Mm -hmm. Het zijn allemaal gemeenschappen. En het woord eh, gemeenschap en gemeente. Wordt al eens keer voor, het, voor hetzelfde gebruikt. Maar dat is wat anders. Een gemeente die moet gewoon ervoor zorgen. Dat de gemeenschappen binnen die gemeente goed kunnen floreren. Riel is toch geen gorelen of wel soms? Nee. Maar laten we eerlijk zijn. Die Rielenaren vonden het helemaal niet leuk bij gorelen gevoegd te worden. Nee. Maar ze hebben het nog nooit zo goed gehad. Rara. Dus ik sla je. Maar waarom zeg jij, ze hebben het nog nooit zo goed gehad? Nou, als ik zie wat er gebeurd is met het tennispark in de loop van de tijd. En als ik zie wat er gebeurd is met woningbouw. En als ik zie wat er gebeurd is in de Dorpstraat in Riel. Eh, wat er geïnvesteerd is door golen, eh, dan heeft gewolen enorm geïnvesteerd. ...waar Riel nooit naartoe kwam... ...toen het nog hoorde bij een dorp... ...Alf wat veel dichter bij Ballen zou liggen. Maar de tennisparken zijn van de maan. Ja, ja daar, zijn, daar zien we elkaar bij Dat de Dat hebben wij net week gehoord. Ja, ik weet te gaat daar nee. niet aan Ik ken, ken het heel. Maar, maar eh, luister eens even... Je... Al die dorpen daar aan de grens... Die, wat, ...wat moet daar dan mee? Maar moet welke die, dorpen, moeten... noem eens eens op... Ben, ...voor ons allemaal? Nou, jij hebt daar dan eh, inderdaad... daar eh, en Ballen Nassau gegaan... Uh, je hebt daar um, ook nog eens um, uh, heel Varenbeek en Uisbeek en Disse. En, en, en je hebt daar ook nog de Beerzen en, en, en alles. Uh, zo, zo tot eind. Ja, het zijn gemeenschappen, de, de, de, ben. De, ja. Het zijn gemeenschappen. En gemeenschappen kunnen ongeacht welke gemeentegrens dan ook gewoon floreren. Dat is totaal geen punt. Heb, hoor jij vandaag de dag nog wel eens keer hoe ongelukkig Berkel-Enschot is? Hoor jij hoe ongelukkig Udenhout is? Hoe ongelukkig Ulverhout is, je leest er toch niks van, wees toch eerlijk. Die gemeenschappen die bestaan nog steeds, er staan nog steeds dorpshuizen, er zijn nog steeds dorpse voorzieningen. Daar is een subsidiebeleid van gemeenten wat dorpvoorzieningen geeft, maar wat ook de wijk in de stad voorzieningen geeft. In Tilburg, Tilburg heb je wijken en in die wijk heb je ook gemeenschapsvoorzieningen. Nou is het met Riel, denk ik, dat, dat je gelijk hebt dat Riel er wel op vooruit is gegaan. Ik heb eigenlijk niet zo het oog op Berken en Udenhout. Ik weet niet of die ook allemaal zo gelukkig zijn. Nee, maar als iemand inwoners niet gelukkig zijn, dan trekken ze aan de bel. Ja. En dat merk ik niet. En uh -huh. ik, toevallig ken ik de, gemeentesecretaris, of de laatste gemeentesecretaris van Berken goed, waar ik nog regelmatig contact mee heb. Nou, als er eentje geëmotioneerd... ...tegenstander was, tranen in zijn ogen kreeg... ...toen het doorging van de samenvoeging van Berkel-Enschot... ...bij Tilburg, was hij het wel. Maar ik hoorde me totaal niet meer over... ...dat zij het slecht getroffen hebben bij Tilburg. Dat is ook niet zo. Dat is toch onzin? Wat er ja, onzin maar is. Maar, denk je toch niet... Jij, ...ik denk dat je heel goed doet... ...om de woorden gemeenschap... ...en gemeente te scheiden. Dan denk ik dat dat heel goed is... ...voor verder te denken. We hebben toen met ons geweldige comité en de gemeente samen, of, of gemeente en het comité, die strijd gewonnen. Ja, helemaal mooi. Leo en Willem van der Vrande en Kees Troost. Allemaal prachtige foto's die Kees bij heeft. Maar denk jij niet dat het toch een andere sfeer kan hebben als die, ja, Alf, K moeten dan bij, want dat valt al onder Balenassou. hè? Wees al één gemeente toch? Of niet? Nee, maar laat ik zo zeggen... Op... Dat ze die dan die toch in een beetje andere sfeer nee, kunnen opereren? Daar er verandert niks. Riel blijft Riel. En gol blijft gol. En Ballen blijft Ballen Nassau. Dat is echt een flauwekul om te denken als de gemeentegrens anders komt te liggen. Dat dan opeens de gemeenschap anders wordt. Echt flauwekul. Echt flauwekul. Echt flauwekul. Dat is emotionele flauwekul die een aantal mensen dan hevig oh, bezighoudt. Emoties zijn geen flauwekul, hè? Nee, nee, nee, nee. nee. Maar dit is wel emotionele flauwekul, omdat het namelijk niet te rationeel te beredeneren is vanuit de ervaringen waar samenvoegingen hebben plaatsgevonden, om dat te kunnen blijven volhouden als ja, ja. iets kwaads. Nou ja, goed een ander argument was toch ook altijd de schaal, hè? grote schaal, kleine schaal en de overzichtelijkheid en wat je nog kunt behappen. Tuurlijk. Als je nou toch uh, die, die hele grote gemeenten ziet, dan zie je dat ze toch uh, weer naar deelgemeenten uh, gaan. En naar... Nee, nee, nee, nee? nee, dat nee dat dus juist wordt Word dat Wordt dat afgeschaft? Wordt in Amsterdam afgeschaft? Ja, dat, wordt ja dat weten kees en ik toch? Wow. Dat werkt niet. Ja, <laughs> Dat werkte niet. Ja, nee, dat, dat er dat werd iets bijgesleept. Ja, nee, om tegemoet werkte. te komen aan gevoelens die jij net duidt. Maar dat bleek in de praktijk totaal niet, niet te werken. Het maakte niks uit voor die mensen. Ik geloof dat er nog dat één of twee overblijven. die ja. deelgemeentes worden Helemaal afgelopen. Ja, Helemaal afgelopen. Ik dacht dat, dat, dat we een beetje huiverig waren geworden. Voor van de grote schaal. ...steeds groter. Ik dacht dat, dat, dat, dat, dat daar inzichten waren ontstaan waar, waaruit gezegd wordt... ...ja nee, dat is toch ook niet goed. Het moet ook niet te groot zijn. Nee, want dat dan ben... kun je het niet goed bijhouden, dan, dan ja, overzie je het niet. Dat is ook zo. Daar ben ik mee eens. Ja. Maar laat ik één ding duidelijk zijn. Ik woon in Tilburg, dat is je niet onbekend, maar de gemeente Tilburg staat organisatorisch goed bekend. Het deugt daar. Er staan weleens een dingen over Tilburg in de krant, maar niet over dat het organisat organisatorisch zin puin op is. Het loopt ja. daar keurig, je krijgt je paspoort op tijd. Als ik bel naar de gemeente Tilburg dat er een tegel dwars ligt, staat er meteen de volgende dag iemand. Het is serieus waar. De volgende dag staat er eentje. Dat loopt allemaal prima. Dat is een kwestie voor het organiseren. Mm -hmm. We hebben het over een heel andere schaalvergroting bij jou. De schaalvergroting bij de gemeente is noodzakelijk door de complexiteit van de taken. Nou, als je nagaat nou dat jeugdzorg... Als je onderwijsinstellingen hebt en, en de zorginstellingen... En, en, moet je jeugdzorg nagaan. Jeugdzorg, en, ja. Nou, als dat naar de gemeente komt, daar zie ik geen in. Nee, maar het gaat wel gebeuren, Els. Ja, weet dat, dat men lees ik iedere is, keer maar in al dat soort dingen allemaal naar gemeentes sluizen... Nee, maar men zijn. wil gemeenten maken van minimaal 100.000 inwoners. Dat heb je over totaal andere schaal. En uh, bij zo'n gemeente moet het mogelijk zijn om daar... ...democratisch controleerbaar... ...moet jou toch aanspreken als PvdA... ...om democratisch controleerbaar... ...dicht bij de mensen dat te organiseren. Nee, dat klopt, maar ik weet... ...wij in maatschappelijk werk vroeger heel blij... ...heel jammer vonden, en dat heeft ook wel heel lang zo gebleken... ...dat wij van het ministerie naar de gemeente gingen... ...ook eens. dat was heus niet altijd een lolletje. Nee, maar ik ben... Want mensen kijken vaak toch... ...beperkter en bekrompener... ...dan als je in zo'n groot ministerie... ...toch een aantal goede mensen hebt zitten die van goed kunnen nadenken die ook nog idealen hebben en niet allemaal zo flauw zijn. Maar misschien zeg je nu ongewild wel tussen de regels door... dat je eigenlijk zegt van ja, bij een kleinere gemeente als scholen gaat het voor jeugdzorg op. Dat men dan toch wel te dichtbij dat allemaal heeft. Dat zou maar kunnen. als het een veel grotere eenheid is, dan is het toch wat verder weg. En kan je dat misschien daaraan beter ja, toe vertrouwen? Dat zou, dat zou best kunnen. Want ik dacht toen dat dat was van de jeugdzorg. Ik denk, oh, ja, nee, God. maar dat. Oh god, oh god. Oh, god. Maar misschien zijn de tijden heel erg veranderd ja. hoor en gaat dat allemaal beter, maar ik vond dat niet altijd een genoeg... Maar goed, dat dingen. is een van de vele voorbeelden. En als ja. je al neemt wat, wat voor een vlucht... automatisering heeft genomen. Het loket is tegenwoordig... zeven dagen per week, 24 uur per dag open. Dat vereist een enorme... Eh, enorme beveiliging. Dat vereist dat je... altijd up-to-date bent met je systemen. Dat ze allemaal goed op elkaar zijn afgestemd. Dat kan niet meer bij kleine gemeenten. Dat kan gewoon niet meer. Ja. Dat moet je gewoon erkennen Gohlen erkent dat... trouwens ook wel. Gohlen zegt... wij Want moeten gaan samenwerken gingen, met anderen. Ze, Allee, kijken, ze kijken alleen de verkeerde kant op. Maar wat mm -hmm. vinden... Ze wat, wat, wat heb jij tegen Balenassau dan? En KM en, en, en... Ik heb niks op Balenassau tegen. Eraf. Nee, maar ik, om daar iets mee aan te gaan. Omdat zij niks hebben te bieden aan ons. Zij komen halen bij ons. En komen niks brengen. Zij hebben ons nodig, wij hen niet. Wij hebben Tilburg nodig... Vanwege de deskundigheid van het apparaat en uh, de collegiale vervangbaarheid en uh, noem maar op allemaal. Dat is absoluut de verkeerde kant op kijken. En de inwoners van Golen hebben er recht op, vind ik, dat de dienstverlening van de gemeente optimaal is. Ja. Optimaal is. En dan moet je niet die kant op kijken. Ik begrijp bij god dit hoe ze erbij komen en nog zo'n dure rapporten voor nodig hebben gehad ook. Maar daar hebben we helemaal <laughs> niks van. Zeg, wat me niet bevalt aan het uh, argument van, van deskundigheid. Uh, we zouden hier uh, niet meer voldoende. Uh, kwaliteit uh, kunnen, kunnen inhuren, uh, want, want uh, dat is uh, voor, voor Gohlen niet te betalen in Tilburg, uh, Tilburg kan het wel betalen. Met inhuren raak je je grip kwijt? Ja. Zodra je krachten gaat inhuren raak je je grip kwijt? Nee, alsof... nee, ik bedoel dan gewoon, uh, misschien druk ik het me verkeerd uit, van gewoon goede ambtenaren. Uh, ja, de ambtenaren. Dat wil ik niet. Apparaat. Ik ben zelf hoofd geweest van deze organisatie in Gohlen, volgens mij was het een goede organisatie waar ik leiding aan gaf. Maar ik wist menige post aan te wijzen waar er één ambtenaar was die alle deskundigheid in zich had. En als hij ziek was, had ik een groot probleem. En ik ga geen namen noemen, maar ik kan er zo tien zo uit mijn mouw schudden. Die, en die enkel en alleen deskundig waren in optima forma op dat beleidsterrein. Mm. Ja. Op dat beleidsterrein. En om even een uitvlucht te, te maken, maken naar de, de helden toe. Ja. Uh, jij hebt veel van doen uh, met, met Frans Beursguns ja. Nou, dan weet jij dat jij het over een topambtenaar hebt... die uitstekend weet hoe de hazen lopen in zo'n ingewikkeld proces. Je zal er af en toe wel eens last van hebben en ook van Frans. Maar daar is de enige op dat niveau in ingeworen. De enige op dat niveau. Een afgestudeerde IR uit, uit Delft gedaan. En daar houdt het dan mee op. En zo kan ik toch wel meer posities noemen... Maar goed, jij hebt toevallig dan met één persoon nadrukkelijk te maken. En, en tot tevredenheid. Ja, tot nog toe wel, absoluut. <laughs> absoluut. Ja, ja wat, maar dat zegt Kees wat, ook. Maar, ja. maar nou ja, goed, talent dat zal inderdaad schaars zijn. Maar ik denk dat, dat er ja, dat argument waarom het me niet bevalt. Uh, er zijn zoveel gekwalificeerde mensen. Er zijn zoveel mensen die een proefschrift geschreven hebben... en niet aan de bak komen. Het wordt zo hoog geschoold en zo hoog geschoold. Uh, waarom, waarom zou je ze niet uh, kunnen aanstellen? Waarom zou je ze niet... Uh, uh, waarom zouden ze zo vreselijk veel moeten verdienen? Dat is het andere gedeelte van, van het verhaal. Uh, dat, dat hoeft toch allemaal niet? Het kan toch allemaal minder? Ja, kijk, ik ben, ik ben heel lang uh, gemeentesecretaris geweest in Goorlen. Ik heb veel juristen... Uh, ...ben ik tegengekomen in mijn leven... ...maar niet zoveel goeie. Dus het argument dat iemand afgestudeerd is... ...zegt mij vrij weinig eigenlijk. Meestal zo, je bent afgestudeerd... ...die hebt een bepaalde basiskennis... ...maar die basiskennis die moet je uitbreiden in de praktijk... ...en die moet je, moet, je, moet je handen en voeten geven in de praktijk. En er zijn niet veel topambtenaren in Goorlen... ...en zodra je topambtenaar bent in Goorlen... ...op jonge leeftijd ga je weg. En waar ga je naartoe? Je gaat naar de grote stad toe. En waarom? Twee, twee salarisschalen meer... Hmm. Moet Ik voorbeelden noemen vanuit Gorenven die naar Tilburg zijn gegaan voor een beter salaris. Het zijn er nogal wat. Heel veel Sommigen ja. zijn gebleven ja. Ja. ondanks het hogere salaris. Maar ja. dat zijn maar enkele. Mm -hmm. Dat zijn maar enkele. Nee, het is gewoon iets wat we altijd verliezen. En uh, het gaat niet eens zozeer over wat ik vind. Als je nu ziet wat er in het regeerakkoord staat. Wat vandaag de dag het licht heeft gezien. Daarin herkent men volledig en PvdA en VVD, zelfs de VVD. Dat we toe moeten naar gemeenten van minimaal 100.000 inwoners. Waar hebben wij daar nog over? Waar hebben wij ja, daar nog over? Ja, ik zag het ook in de kans staan. En ja. daarmee ja. komt weer mijn argument naar voren. Wat ik er straks gebruikt heb. Waar Els even op inging. Dat het woord gemeente en het woord gemeenschap moet je niet met elkaar vermengen. Ja, daar ben ik heel erg... Wat jou aangaat, Ben. Ik ken jou al heel erg lang. Je bent, je bent een gevoelig mens. Je bent een, ja, maar je bent een dorpsmens. Oh, nee, daar no, hou je van. Dat is echt niet hoor, Kees. Nee, maar daar, ja, ja, ja, ja, maar jij, jij houdt van dat wij ja, ja, ja, kennen elkaar ja, ja, ja. Dat moet je ja. ook behouden. ja. En daar hoort een gemeente, hoe groot die ook is... die hoort er aandacht voor te hebben... voor al die kleinschaligheden binnen een gemeenschap. Ja. Absoluut. En maar ik... dat heb je niet nodig bestuurlijk en ambtelijk. Dat exact. Dat, dat, mm. exact. Ja, waarom denken wij eigenlijk alsmaar dat dat wel nodig is? Daar gaan Els, we straks over verder. Als we een muziekje hebben gedaan, ja. want dan gaan we ook naar Koen. Juist. En dan kunnen we met z'n allen verder. Goed. He? Okay. Wij krijgen van um, Meijer, ik weet even zijn voornaam niet, John Meijer, Daughters. Dat vond ik wel een mooi lied. saw him walking away now she's left cleaning up the mess he made so father's bigger to your dog Ja, Goldse Kringen, we zijn het luisteren naar Kees Troost en naar Koen Adriaans, de locatiemanager van Lijstromen. Ja, terwijl de muziek... Uh ...draaide, ging de discussie al gewoon door... ...ik zeg stop, wacht, eens eventjes wacht... ...want uh, het is uh, te interessant voor onze luisteraars. Koen, jij zegt... Uh, ...zou Tilburg dat nou ook gedaan hebben... ...zo'n Frankische driehoek... ...als scholen als bij Tilburg was geweest. Is dat jou, was dat jouw punt of... begreep je, nou, je verkeerd? Wat, het wat, wat ik me afvroeg... Uh, ...want de discussie gaat natuurlijk... ...waar, waar Goorle zich op zou moeten richten... ...op, op een grotere gemeente. Ja. Um, zakelijk gezien denk ik dat dat heel slim is... ...om die samenwerkingsverbanden aan te gaan... ...juist omdat je dan een professionaliseringsslag kunt maken. Je koopt dan bepaalde producten als het ware in... of co-producties... Um, waar je met meer en professionelere mensen... misschien wel naar kunt kijken in een groter verband. Maar als Tilburg als grotere gemeente dat overheeft voor Goorlen... is het dan eigenlijk ook niet heel logisch... dat een gemeente als Goorlen... dat ook over zou moeten hebben voor de kleinere kernen... die, die toch een bepaalde relatie met de gemeente Goorlen hebben. Oh, Dat is je punt, ja. Ja, dat was mm. het. Ja. En dat werkt dan eigenlijk de andere kant op natuurlijk... Um, Misschien wel op termijn juist een samenwerking die een versterking kan zijn. Uh, omdat je meer nog uh, gemeentes bij elkaar brengt. En ja, maar dan... de schaal is veel te klein. Hè? En omdat de schaal veel te klein is, kan je niet dat deskundig apparaat aantrekken uh, wat je zou moeten aantrekken. Daar staat een bepaalde salarering tegenover. En je moet, moet meerdere deskundigen op één beleidsterrein hebben van dat niveau. Hm. Om het in meerjarenperspectief perspectief goed te kunnen doen. Dus... Golen zou in, in jouw visie even wel wat kunnen betekenen voor Balenassa, omdat wij nu eenmaal beter betaalde ambtenaren hebben dan die gemeente. Maar dat is niet genoeg om in meerjaren perspectief... die moeilijkere taken die we krijgen... en we krijgen er een heleboel heel moeilijkere taken bij van het Rijk... op die op voldoende niveau en met voldoende continuïteit... zeven ja. dagen per week, 24 uur per dag, te kunnen vervullen. Dat kan gewoon niet. Dat, dat kan, gewoon dat kan niet. eigenlijk alleen als de politieke visie die daar, die daar boven zet ook... Eén kant op gaat. Nou ja, je moet, de regering die zegt het al... Eh, je, moet, ...je moet eigenlijk naar 100.000 inwonersgemeenten toe. En dat ja. is in het, het tijdsperspectief anno nu... ...waarin we het hebben over Europa en dat soort zaken... ...is dat denk ik een reële visie. En je moet niet bang zijn voor dat soort visies en zo. En daarom zeg ik iedere keer weer... Probeer toch niet gemeente en gemeenschap in elkaar te, te vermengen. Doe dat nou niet. Wees trots op de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Kom daarvoor op voor die gemeenschap. En dat is ook binnen, mogelijk binnen de kring van een veel grotere gemeente. Echt waar. Nou goed, nou was het je vraag niet. Maar dan is het mijn vraag. Ja. Zou Tilburg dat ooit gedaan hebben voor, voor uh, zo'n Frankische driehoek? Uh, het ontwikkelen van, van ja, eigenlijk maar een klein vlekje vanuit Tilburgs perspectief onooglijk, maar in Goolens perspectief toch wel een van, van, van, van belang ja maar kijk eens wat er binnen de grenzen van de huidige gemeente Tilburg op diverse locaties gebeurt het gaat er gewoon om, heeft, heeft een bepaalde locatie eh, pretentie kan je daar wat mee doen en de volgende vraag is, dan zijn er beleggers die daar niet willen investeren nou dat, dat is een bekend verhaal of die beleggers er zijn en, eh, de gemeente mag zich eh, mag heel blij zijn met, met Bowenstichting Leijakkers, die in het verleden vaak de trekker is geweest, in de eerste instantie, van grote projecten, door te zeggen wij gaan er in ieder geval investeren. En dan had je al een kurk waarop je ja, ja, kon rijden. Ja, draaien. ja, ja, ja. Hoe gaat het, het dan? Ja, ja. Bij de de nou zo doorgaan? Ja. Ja. Ja. ja. Jij zit bij de Leijstromen? Ja. Sinds? Um, ik werk um, sinds, even kijken, 2009 bij een van de fusiepartners, dus bij Stromeland. En sinds uh, ruim een jaar uh, werk ik in deze functie bij Lijstromen. Uh, ja. En wat is dan het hele werkgebied? Want niet alleen het nieuwe hart van Goorlen neem ik aan. Nee, wij hebben drie, uh, drie regiokantoren. Uh, eentje in Rijen, eentje in Oosterwijk. En dan uh, die in Goorlen waar ik de locatiemanager van ben. Um, qua aantallen woningen is dat een beetje gelijkelijk verdeeld over die locaties. Uh, uh, voor de locatie Goorlen is het merendeel een deel in, de loca of echt in Goorlen. Volgens mij zijn dat zo'n beetje 2400. Uh, en de rest uh, zit uh, in in in Baden-Nassau, uh, Ulikoten, uh, een aantal woningen en dan ook nog een aantal woningen in Riel. Ja. Ja. Mm -hmm. uh, en wat doe je dan precies? Uh, vanaf de locaties, uh, kijk we hebben gekozen voor een fusie vanwege de schaalvergroting, verdere professionalisering. <laughs> um, maar we hebben er wel voor gekozen om, om die klantcontacten echt uh, dicht bij de bewoners te houden. Um, zodat wij ook echt een aanspreekpunt uh, niet, in, niet in iedere wijk zijn... maar wel op een centrale plek toch in ons werkgebied. Ja, ja, ja jullie hebben gekozen voor schaalvergroting. We hebben kunnen volgen hoe geweldig dat ging met, met uh, twee uh, mensen aan, aan het roeren. En, en, uh, het uh, ja, ja, ja. Dat, dat werd toch ook een beetje een puinhoop ook. Hè? Ja, dat, dat hoeft niet altijd goed te gaan, uh, zie je dan wel. Maar uh, ik ben heel blij om te zeggen dat wij nu echt vooruit kunnen kijken... Uh, en dat, uh, dat dat in het verleden ligt en dat we een andere kant op hmm. gaan. We kijken weer vooruit. Ja. Maar wat wordt uh, nou ja. precies tot jouw, jouw taak in bijvoorbeeld, laten we het even bij het nieuwe hart houden. Wat doe jij daar? Even heel concreet. Um, nou, ik moet zeggen dat hey, ik werk er een jaar en je ziet dus dat, uh, dat dit project al in 2007 um, gestart, is. gestart is. Dat betekent dat er al veel eerder over gesproken is en oh, voordat ja. het dan echt gaat lopen, ja. dan, uh, uh, dan ben je een heel eind verder. Um, dus ik ben hier persoonlijk echt aan de achterkant van het project uh, eigenlijk bij betrokken geweest. Uh, maar, maar eigenlijk alle woningen die in een bepaald werkgebied uh, gebouwd gaan worden of beheerd worden, dus ook vooral de verhuur, um, dat is waar ik me mee bezighoud samen met mijn team. Uh, er zitten twaalf mensen bij ons op de locatie, uh, waarvan er, uh, het merendeel zich eigenlijk bezighoudt met uh, de verhuur van het bezit dat we hebben. Uh, als daar een huurwoning uh, opgezegd wordt, dan gaat daar een opzicht erheen, Die doet daar een inspectie. En die begeleidt heel die klant naar een, uh, naar een, uh, een, een nieuwe woning toe. Uh -huh. En dan komt er een nieuwe klant die weer in die woning gaat wonen. Ja. Uh, heel af en toe krijgen wij de kans om daar uh, mooie nieuwe projecten neer te zetten. Zodat we wat toe kunnen voegen aan ons, uh, aan ons bezit. Uh, en daar weer een hele mooie tijd uh, mee kunnen gaan verhuren. Um, ja, en ja, wat, we hier, uh, wat we hier neergezet hebben in de Helle. Dat is daar natuurlijk een fantastisch voorbeeld van. Ja, ik, ik las zo'n beetje, ik geloof niet eens tussen de regels door. Uh, dat zal waarschijnlijk nooit meer gebeuren, zoiets. Nou, zeg nooit, nooit. <laughs> um, maar um, uh, hier is heel veel over uh, gezegd, uh, over gezwegen, over gesproken. Uh, dit heeft heel veel geld gekost. Um, en en nou ja, goed, we zeiden het net al een beetje, de economische tijden zijn uh, veranderd, ook voor ons. Um, het, is, uh, het is echt de vraag of dat we dit soort projecten, in de huidige tijden in ieder geval niet, maar ook op de langere termijn nog wel kunnen doen. Mm -hmm. um, maar wij zijn heel blij dat we dat hier de in ieder geval hebben kunnen realiseren. Lijststromen heeft zich daar niet aan verteeld? Lijststromen heeft zich uh, hier niet aan verteeld. Goeie, dat is um, <laughs> maar wij zijn, uh, wij zijn naar de toekomst toe wel steeds kritischer in waar wij onze euro's aan uit kunnen geven. Ja, absoluut. Dat ja. regeer ik ook, hè? De regering ook. In de hele koord ja. staat ook heel wat over de woordstichtingen. Over de, de boercoöperaties. Ja, dan dus gaan we terug naar de core business. Core business, hè. Ja. ja. Het maar bouwen van even een loftrompetje, en dan gaan we verder over de koord. Het is echt heel mooi. Ik kom tegenwoordig regelmatig daar omdat mijn huisarts daar nou zit, wat minder leuk is, want ik was eerder dichterbij. Maar het is een plezier om daar rond te kijken. Het is echt mooi. De verloedering voorbij ja, dus, en het ziet er gezellig uit en absoluut. mooi uit. Het ziet er echt goed uit. Nou, dan moeten we weer... Het was er ook druk vrijdag, dus ik was erg blij om te zien dat zoveel mensen daarin geïnteresseerd waren. Dus jij hebt was eigenlijk een de nieuwe Janschillekes? Um, dat, uh, dat zeggen wel meer mensen. Dat is natuurlijk een heel bekende naam in Goorlen. Ja. Um, hij is mijn manager en hij is al <laughs> een aantal jaren weg uit, uh, uit Goorlen. Maar op de een of andere manier blijft hij toch nog dat bekende gezicht. Oh, hey, boe, hij zit niet meer op het Oranjeplein, uh, Jan Schellekes. Nee, hij zit al een aantal jaren als, al een uh, aantal als, jaren. als, als klantmanager in Rijen. Ja. In Rijen. Ja, maar ik bedoel, ja. toen Jan in die hoedanigheid, toen hij hier nog in Goorland was... ...dat ja. Jan toch de locatie. Dat manager? klopt, dat ja, klopt. Ja. In die zin bedoel ik ja. het. Ja, absoluut. Ja. Ja. Okay. En gaan jullie als locatiemanager, of jij als locatie... <coughs> ...ook nog wel iets doen met woningen... <coughs> ...sorry... Met begeleid wonen, woningen en dat soort dingen? Of is dat helemaal afgelopen? Nou, Thebe heeft, of uh, te, ik gebruik meteen de naam Thebe, maar, ja. maar Lijstrom heeft natuurlijk altijd een hele sterke connectie gehad met, uh, uh, met haar netwerkpartners uh, in, in de regio Goorlen. En, en Goorlen is natuurlijk de, de thuisbasis van, uh, van, van Thebe bijvoorbeeld. Dus dat is, een, dat is voor ons een heel belangrijke partner. Um, de manier waarop we dat in kunnen vullen... is, uh, ja, is een kwestie van, uh, van daarover in gesprek gaan maar met elkaar. Maar in wat voorzien is Steven een belangrijke partner? Ik bedoel, uh, GGZ heeft woningen voor beschermd begeleiding... En mee ook, maar teem toch niet of weet ik dat verkeerd? Ja, alleen je ziet dus wel dat, uh, dat corporaties zich, uh, uh, nou ook naar de toekomst toe, nog steeds richten op mensen met een, uh, met een wat beperktere beurs. Ja. En dat zijn vaak ook mensen waar bijvoorbeeld een sterke zorgcomponent speelt. Omdat ja. die al langere tijd niet de gelegenheid hebben gehad om een inkomen te verdienen zoals anderen dat doen. En dus vaker ook tot die doelgroepen behoren. Ja. Ja, en dat is dan wel iets waar wij over in gesprek gaan of wij daar een bijdrage in kunnen leveren. Mm -hmm. dat, ja. En dat blijft wel, dat gesprek in ieder geval gesprek zullen we altijd blijven voeren. Uh, de vorm maar in. Uh, ja, dat, dat zal iedere keer per project weer, uh, weer afhangen van, uh, van de randvoorwaarden. Ja, en een belangrijke randvoorwaarde daarbij is de, de, de financiële slagkracht natuurlijk ook die je hebt. Ja, absoluut. Ja. Goed. Gaan we nog even verder over de heerlijkheid Tilburg-Golen. Is dat wel? Dat laat je niet los, binnen. <laughs> maar ik heb nog, ja. nog een vraag. Want als lijststromen nou <coughs> in zoveel... Uh, gemeenten die hier toch ook... Aan goorlen, annex scholen zitten... Rijen, Gilsen... enzovoort. En Oosterwijk. Dan heb je toch al een hele club... die bij elkaar zou kunnen komen. Met ja, ik zou het ook te tellen. Komen we niet tot 100.000? Ik hoop het. Maar dan zie je toch al... Kom je dan ook niet tot 100.000? Nee, maar dat, dat, dat, dat is... Kijk, als je gemeentegrenzen gaat bepalen... dan kijk je naar een aantal belangrijke items. Uh, waar is wonen? Waar is industrie? Waar is recreatie? Waar is infrastructuur? Er moet een samenhang tussen zitten. En die samenhang die jij net noemt... Dat is geen enkele samenhang. Nee, dat zie ik ook niet. Nog, stugger, nog stugger voor degenen die historisch geïnteresseerd zijn in dit gebied. Uh, en jij moet dat waarschijnlijk nog beter weten dan ik, Els. En jij ook, Ben. Uh, ja, de verhar de, heerlijkheid. de, heerlijkheid de, de verharde weg ja. tussen Goorlen en Hilvaren Beek dateert van de jaren 60. Daarvoor wilde Beek niks met Gohlen van doen hebben. Ja, Ze kwamen alleen maar ruzie maken met de kermis. En het was een dat daar verhaal weg kwam te liggen tussen die twee dorpen. Die hebben niks met elkaar te maken. Die hebben niks met elkaar te maken. Nee, is dan heb je eerder de, de heerlijkheid. Dat was uh, Tilburg-Gohlen. We Werden in één heerlijkheid opgenomen. Zijn, ja. jou, zijn jouw woorden, Ben. <lacht> ja, maar is het ook zo, of niet? Nee, dat is ook zo. Nee, het hangt op gemeente. Er is nog een kaart zelfs uit uh, die tijd van de heerlijkheid. Tilburg-Goorle, de heer van Tilburg. Nou gaan we nog even in de glazen bol kijken. Krijgen we nog gemeenteraadsverkiezingen in 2014 voor de gemeente Goorle? Nou kijk, ik, ben, ik heb me uiteraard goed voorbereid op, op dit gesprek met, met jullie... want ik denk, ja, die gaan met vuur daar aan de schenen leggen. Dus ik heb het regeerakkoord meegenomen en op pagina 47 staat... <lacht> Er is uitgegaan van het rekenkundige equivalent van een vermindering van 75 gemeenten in de periode tot 2017. Voor de totale periode komt deze benadering neer op een resterend aantal van 100 tot 150 gemeenten in 2025. Nou, we hebben er op het 400, dus er moeten er iets van 300 opgeheven worden, en je begrijpt natuurlijk ook wel... ...je moet niet zo nieuw zijn natuurlijk... ...er zijn in 2014 als inderdaad gemeenteraadsverkiezingen... ...en PvdA en VVD gaan... ...de kop niet in de strop steken... ...door nu al te zeggen van... ...dat nee. en dat moet er gebeuren met goren... ...dat en dat moet er gebeuren met Vught. ...dat wordt allemaal procedureel gemaakt... Er zal een opdracht komen aan de provinciale bestuur om een onderzoek te verrichten met allerlei wijze commissies. En met, met, met, met, met blauwdrukken suggesties te komen. zijn ze al mee bezig. Hè? Voor de toekomst. Ja, dat was van de Commissie Huibrechts ja. schiet dat klopt. Maar dit haalt dat weer in, natuurlijk. Dus eh, ook de provincie moet weer actualiseren. De nieuwe minister Plasterk moet toch eh, aan de gang gaan. En men zal er de tijd voor nemen om op een verantwoorde en evenwichtige manier te komen tot concept voorstellen. En die zullen voor deze regio denk ik pas na 2014 komen. Na 2014. Ja, lijkt mij wel. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Hey, en wat heeft dat nou bijvoorbeeld voor consequenties steld? Dat gaat door. <tie> dat zal natuurlijk doorgaan, maar voor woningbouwverenigingen. Want je hebt natuurlijk in Tilburg had je er heel veel. Die zijn in de loop der jaren behoorlijk opgeschoond. Hè? Al die... ...woningbouwverenigingen van vroeger... ...dat is nou Tiewels, Wonen, Breeburg ...en verder niet veel. Hè? Ja. En, heb je nou, ja, en wat gebeurt er dan... ...met zoiets als nou, lijststromen? Kijk, de regering die is van oordeel... Eh, laat zeggen, ...in de Tweede Kamer zijn er nog wat... ...partijen die van oordeel zijn... ...dat, dat woningcorporaties... ...ver af zijn gedreven van het vroegere werk. Nou dat is ook zo. En, en eh, je... daar is weerstand tegengekomen. Daar, dat, daar staat ook in het nieuwe regeerakkoord... ...iets over... En ik voorspel dat in toekomstig perspectief de woningbouwtaak en de aansturing van woningbouwverenigingen naar die veel grotere gemeenten over zal gaan. En die veel grotere gemeenten die zullen nadrukkelijk veel meer dan vandaag de dag het geval is willen sturen bij die woningbouwverenigingen. Tegenwoordig zijn het zelfstandige corporaties met een eigen bestuur ja. met gigantische salarissen daarbij nog eens een keer. Die een grote mate van zelfstandigheid hebben. Ook Koen die lacht heel hard. Koen... Ja, op. Ik kijk vooral naar mijn eigen salaris. maar dat valt van mij. Wat wel interessant daarin is, is dat, uh, dat je natuurlijk ziet dat, dat uh, heel veel van die woningbouwprogramma's op, op gemeentelijk niveau allemaal gemaakt worden. Waar een woningmarkt eigenlijk juist een regionaal iets is. Klopt. En je dus altijd rimpeleffecten ziet als in een stad iets gebeurt. Daar ook in de omliggende gemeente dat effect heeft. Of juist een aantal gemeentes allemaal voor zich woningbouwprogramma's aan het ontwikkelen zijn. Dat nou was hier niet zo hoor, moet ik zeggen. Dat nee, maakte samen ja. in de regio Midden-Brabant één woningbouwprogramma. Waarbij nadrukkelijk vanuit de provincie gestuurd werd op welke gemeente wat mocht bouwen. En in welke financieringssector. En, en de gemeente Tilburg was vroeger in ieder geval vaak veel te laat met hun plannen indienen. En daar ja. heeft gewoon veel vruchten van. Ja, dat werd. klopt ja, Die waren te laat, maar dat is nu niet meer zo, denk ik. En wat zie jij nu, als dat allemaal gebeurt, als toekomst voor lijststromen? Nou, um, uh, ja, dat, dat is een lastige. Dat zou afhankelijk zijn van welke kant dat er precies op gaat. Want er zijn natuurlijk woningbouwverenigingen die in Tilburg al werken. Op het moment dat de gemeente Goorlem met de gemeente Tilburg zou gaan samenwerken, ja, dan heb je uh, dat die woningmarkt meer regionaal benaderd wordt vanuit die grote gemeenten, dat betekent automatisch ook dat wij in gesprek moeten met, uh, met die andere corporaties nog meer dan dat we dat nu eigenlijk al doen. Maar zoals ik al zeg, um, die woningmarkt is een regionaal iets. Uh, wij moeten dus ook bijvoorbeeld met verdeelmodellen en, en dergelijke toch al kijken naar wat gemeentes, uh, in andere, of gemeentes doen die met andere corporaties samenwerken. Het is, uh, het is eigenlijk niet meer dan logisch dat wij daar uh, in ieder geval een scherp oog op houden. En dan ook kijken of wij daarbij aan kunnen sluiten. Um, als bijvoorbeeld in Tilburg veel strikter omgegaan wordt met bepaalde regels ten aanzien van de woonruimteverdeling en de wachtlijsten lopen daarop, dan betekent dat automatisch dat er meer druk bij ons komt. Ja. Maar het is, ja. het is verstandig om daar vooraf al over in gesprek te gaan met elkaar. Ja, dan zou jij ook naar Tilburg kijken in plaats van naar Bala Nassau. Um, <laughs> wij, wij hebben ook woningen in, in, die, in die kleinere kernen en die, die zijn ons heel dierbaar. Dus wij zullen ook altijd die kant op blijven kijken. Maar wij ontkomen er ook niet aan om, om naar partijen op andere, in andere gemeentes te kijken. Nee. Ja. Nee. En wat zijn dan andere gemeentes? Nou, er is bijvoorbeeld in Tilburg, uh, heb je woninginzicht, waar al die Tilburgse corporaties al met elkaar samenwerken. Ja, zeker. En, ja, zij hebben, zij hebben bijvoorbeeld bepaalde regels uh, uh, ten, aanzien van, ten aanzien van het verkrijgen van voorrang uh, op die woningmarkt. Zeker, tot, uh, een, tot een half jaar geleden zat ik nog in de commissie. Dus daar weet ik alles van. Ja, en als, en als die regels strikter zijn dan in de omlo omliggende gebieden... dan heb je automatisch dat mensen ook eh, vanuit die striktere regio... aankomen kloppen in die minder strikte regio. Dat geeft op zich nou, niks. onze ervaring is maar... dat ze uit Golen meer in Tilburg aankloppen. Als ze echt moeilijker waren, dan schoven ze zich rouw door naar ons. Echt ja, ja. waar, echt waar. Ja. Ja. Ja. Maar het is in ieder geval goed om die... Het is goed dat het allemaal is opgelost. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar we gaan verder over woning in zicht. Nou ja, dat, dat, um, dat soort samenwerkingsverbanden um, zijn voor ons ook hartstikke interessant om te kijken van nou, wat kunnen wij eruit halen, kunnen wij daarbij aansluiten. Sluit dat aan bij onze missie en onze, onze visie en dan, uh, dan kunnen wij daar eigenlijk net zo goed gebruik van maken. Dan heb je een, een grotere professionalisering, misschien ook wel weer, van, van één product dat je als onderdeel kunt gebruiken van je totale bedrijfsvoering. Mm -hmm. Ik heb nog een vraag voor Kees. Uh, hoe deze dingen die, die, nou, uh, zo, die wij hier bespreken en uh, die aankondiging van uh, um, het, de Samsung, uh, 100 uh, uh, minimaal 100.000 inwoners, dat is de schaal voor gemeentes in de nabije toekomst. Hoe uh, zal dat nou uitwerken ten gemeentehuizen, bijvoorbeeld op het Goordense gemeentehuis? Je, bent, uh, je hebt die ambtelijke dienst aangestuurd. Het, het zijn natuurlijk uh, allemaal rationele processen, maar emotie uh, hoort er ook bij psychologie. Hoe werkt dat nou uit eigenlijk op, op zo in zo'n gemeentehuis? Ja, het hangt af van de, van de gemeentesecretaris, denk ik. Ten is die de baas van de ambtenaren. Ik heb in die tijd van de herindeling van, uh, van 596 heb ik altijd een tweesporenbeleid gevoer, gevoerd. Altijd. Ik heb gezegd, de gemeenteraad uh, heeft nadrukkelijk ervoor gekozen zelfstandig te, te blijven. En daar gaan wij voor. Daar zetten we onze schouders onder. Maar houd er ernstig rekening mee dat we wel eens keer bij Tilburg gevoegd zouden kunnen worden. En houd er in je achterhoofd: wees positief. Uh, ook. Wees positief over, eh, over Tilburg, eh, probeer je voor te stellen dat het wel eens een keer niet zo zou gaan zoals wij willen. En ga er maar eens een keer vanuit dat je daar zou kunnen gaan werken straks. Nou probeer je nu al zodanig te positioneren, ook in collegiale gesprekken, dat is dingen verdomme. Die schoolen die moeten we hebben straks, als, eh, die, die moeten wij eerder hebben dan die uit Berkelenschot. Ja, ja, ja, dus uh, positieve grondhouding. <laughs> Ook zo'n leuk woord, hè? Positieve grondhouding. Ja, maar ik, wat dat betreft ja. voel ik me wel thuis bij Mark Rutte en bij, bij Ascher. Twee van die positivos. Maar het zal niet tot een, tot een downstemming leiden, denk je? Nee, dat mag de gemeentesecretaris nooit laten gebeuren. Die moet net zo doen als ik, voor de groep gaan staan. Jongens, dat, dat staat er in de krant. Dat mag hij niet, best... niet laten gebeuren. Mag ik niet laten... Maar, maar ik denk dat er ook wel dingen gebeuren zonder dat de gemeentesecretaris <laughs> daar precies greep op heeft. Hè? Ja, dan denken wij ook dan nog nog, nou, Wij gaan afronden. Jammer, jammer. Uh, Kom nog een keer terug. Verhalen, Misschien <laughs> zijn er allerlei mensen die zeggen, maar je had ook nog die vragen moeten stellen. En dan halen we je nog een keer terug, oh, Kees. Nou. nou goed, uh, we zijn aan het eind van deze kring. Met ja, dank aan ja, Kees zo. Troost en Koen Adriaans voor hun bijdrage. Dit was Schotse Kringen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.